Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bunk gaat flink aan de eigen beveiliging werken om te voorkomen dat klanten worden opgelicht. Onlangs kwam naar buiten dat klanten van die online bank samen voor tientallen miljoenen euro's zijn opgelicht. En dat kon doordat er maar weinig beveiligingsmaatregelen waren. Ja, en als het je overkwam, dan was de bank slecht bereikbaar. Maar daar gaan ze nu wat aan doen, zegt mijn economie collega Ellen Kamphorst. Ze hebben een noodnummer. Uh, wat je kan bellen, uh, dat, dat was er altijd al. Maar dan kwam je in een soort robotmenu terecht. Ze zeggen nu heb je echt binnen 10 minuten wel iemand uh, te spreken. En ze zeggen ook uh, we hebben een, uh, een knop waar je op kan drukken. En je hebt een SOS knop waar je contact mee kan leggen met de bank. En ook gaat Bunker rekeningen blokkeren als ze vermoeden hebben dat iemand wordt opgelicht. De Britse premier Sunak gaat door het stof. Hij zegt sorry omdat hij eerder wegging bij een D-Day herdenking. Gisteren was het precies 80 jaar geleden dat de geallieerden binnenvielen in Frankrijk om Europa te bevrijden van de nazi's. En Sunak sloeg een deel van die herdenking over voor een tv-interview in aanloop naar de Britse verkiezingen. Ja, niet oké, okay, vinden veel Britten. Zeker omdat het een van de laatste keren zal zijn dat er nog overlevenden van D-Day bij zijn. Een heftig verkeersongeluk dan op de A16 bij Zwijndrecht... Een auto en een wagen van Defensie botsen daar op elkaar. En de auto's zijn allebei flink beschadigd. En de bestuurder van de auto raakte eens te gewond. Er landde ook een trauma-helikopter op de snelweg met een arts om te helpen. En daarna is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. En toeristen die een weekendje Parijs hebben geboekt... kunnen vanaf vandaag op de foto met een wel heel bijzonder versierde Eiffeltoren. Daar hangen sinds vanochtend de vijf Olympische ringen aan... Ja, het is nog minder dan 50 dagen tot de Olympische Spelen en dus is het tijd om die Eiffeltoren een beetje te pimpen zegt de organisatie. It's the greatest symbol of the games to have the rings in the middle of the city with the Eiffel Tower. We believe that it's games of a new era. Ja, het is nogal een klus want elke ring heeft een diameter van 9 meter en het hele werk in totaal weegt zo'n 30 ton. En er waren zo'n 200 mensen nodig om de boel aan de Eiffeltoren op te hangen. Gaan we nog naar het weer. Vanmiddag in het noorden wat wolken en wat spitters Voor de rest blijft het droog en is er behoorlijk wat zon. Later vandaag komen er wel wat stapelwolken aan. En is er nog kans op een buitje bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag, we zijn er weer. We zijn er weer. Ja. En Bepi is je eigenlijk heeft lekker taartjes gepakt. achtergelaten ja, voor ons. Dankjewel Bep. En nog gefeliciteerd. Nog ja. gefeliciteerd. Dus wat gaan we nog meer doen na na taart eten? Wat gaan we nog meer doen na taart eten? Nou, oh, we hebben nog maar twee uitzendingen hierna, ja. dus dit, uh, we gaan uh, naar het einde toe werken. Ja. En de yes. ene, uh, laatste uitzending is de 21ste, ja. dus uh, heb je nog verzoekjes, uh, heb je nog opmerkingen, heb je nog petities om door te blijven gaan, laat het ons weten. Hè? Ja. Mag alles overnemen. Mag alles overnemen. <laughs> en wat gaan we vandaag doen? Dat gaan we vandaag doen. Um, um, nou ja, jij hebt de muziek uitgekozen. Ja, ik ga nog gewoon, uh, ja, toch weer terug naar de uh, jaar 60 en zo. Ook een beetje stevige muziek dit. Je bent een beetje blijven hangen, hè? Ik ben blijven hangen in het jaar 60, begin <laughs> 70, ja. ja. Maar wat ik ook ga doen, ik ga ook wat nummers draaien die ik ook vaak bij uh, uh, Goedemorgen Zandvoort... Ah oh, ja. Want dan moet ik morgen ook weer optreden. En dan 21ste is de laatste uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Nee, de 22ste. Ja. Dus staan we op uh, historische uh, Grand Prix. Ja. ja, dat is de 22ste. Dat is de 22ste. Ja. Dat is toch ook wel leuk, ja. Ja, ik kan alleen s ochtends, uh, techniek doen. niets middags. Het hoeft ook niet te zijn, er zijn genoeg hoor. Dus wat je wil. Ja, oké. Okay. De Zet er zat. Nou, mooi zo. Thomas is er. Die Inge ding is. Ik ben er. Koor is er. Hansen, oh, gerissen. jongens, jullie hebben me helemaal niet nodig. Nee. Ik ben gewoon overbodige aanhangsel. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> Wel op de 22 als die racewagens zijn, dan komen ze iedereen overal vandaan. <laughs> komen ze over, ja, ja, ja, als er autootjes bij betrokken als er zijn. Als auto's zijn, ja. ja dat, dat mag van mij, jullie mogen die autootjes oh. helemaal oh. hebben. Ja? Ja. Ja, dat doen we dan, hè? ja. Oké, okay, dus. maar we gaan weer beginnen. Ja. Yeah? Voor de rest ga ik allemaal leuke nieuwtjes krijgen. En uh, we moeten ook een beetje toewerken naar die einduitvindingen. Uh, Einduitvinding. Uh, ja, maar ook jouw uh, uitvinding. Jij had oh, uh, de, de uitvinding. uitvinding van het jaar. Ja. Ja, we hebben nog geen aanmeldingen en, uh, gekregen. Hè? Nee, ik, uh, ik ben aan het zoeken en aan het doen. Ik, ik... Ja, daar niet hoor. Ja. Morgen opnieuw in. Oké, okay, ja. nou even muziek. Dan kan jij rustig uh, nadenken. Is ja? goed. Oh no! En niets is beter te doen in Nou, dat ja. was het, hè? Mooi nummer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat is het uh, openingsnummer als uh, Ben Zonneveld. Nee, uh, Ja. Als hij uh, presenteert op Goedemorgen Zandvoort. Dus, uh, vandaar. Ja. Nou, maar waarom heb alleen Ben Zonneveld een uh, introductie? Waarom is er geen tune van Goedemorgen Zandvoort? We hebben wel een tune van Goedemorgen Zandvoort, ja hoor. Zou ik die eens draaien? Nou, doe eens. Uh, moet ik even kijken. Dat allemaal even, hè?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 Ja. En uh, ja, natuurlijk, wat er in ons dorpje gebeurd is gisteren. Ja. Gek, Ik zag hè? het in, uh, in, in Haarlem helemaal. Ik was bij de dierenambulance. En langs we hebben het over die... Nee, uh... die, die wervelstorm. Uh, ja, die water. Uh, waterstorm, ja. Waterstorm, waterstorm, ja. Ja, die waterstorm. Ja, ongelooflijk. Ik zag oh, ja. je in Haarlem. Ik zag het in Haarlem. Ik reed samen met mijn collega. En ineens in, zegt mijn collega, kijk daar, o. Toen was er eentje helemaal in een uur gegaan. Die was al weer naar boven gegaan. Echt waar? Zo. Ja, gek. Schitterend, joh. Ja. Echt zo mooi. Maar dat wil je ja. toch niet aan het strand hebben? Want ik, uh, mo je moet straks kijken in Noord-Hollands Dagblad, volgens mij staat er iets over. Ook dat het uh, in uh, Noordwijk is het aan het land gekomen. O ja, waar en? schoolkinderen op het strand, dus die schrokken zich wild. Maar het is een enorme kracht, hoor. Ja, dat is een... Het is even... een heel uh, sterk natuurfenomeen. Ja. wil je niet hebben daar, hè? Nee, je wilt het ook niet op je, op je huis af hebben. Nee. <laughs> dus ik ga kijken. Noord-Hollands krant? Volgens mij wel, ja. Dat hoorde ik vanmorgen zoiets, ja. Noord-Hollands dagblad. Noord-Hollands dagblad. Je moet dat wel hebben. Dan zal ik verder gaan met wat nieuws, hè? Dan ga jij eens verder met wat nieuws? En uh, uh, even kijken. Hartelijk morgen maar. Huppakee. Doe eens wild.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 Goedemiddag, ja. Marcel. Goedemiddag, Goedemiddag Marcel. Goedemiddag Marcel. en Marja. Hoi. Hey. Goedemiddag. hallootjes. Hey. Oh, daar we zijn er weer even. Ja, zeker. Nog één ja. ja. Nog twee keer. Nog twee keer. Nog twee keer. Ja, helaas. Ja. Helaas, ja. Ja. het is niet anders. Ja. Nee, wat Maar goed, jij hebt het druk begrepen. Jij moet het gauw weer. Nou, ja, ik zat net aan mijn lunch moet moeten we vanmiddag beginnen. Om één moet ik weg dus. Oh, rennen. Nou, wat ga je maandagavond <laughs> ja. doen? Ik heb uh, maandag de derde uitzending van Play It Loud Dutch Jury. Uh, een van de twee, uh, twee maandelijks terugkerende uh, thema-uitzendingen waar ik dan aandacht heb voor de Nederlandse metal scene in dit geval en uh, het andere programma heet Rise, mijn nieuwste aanwinst en dan heb ik uh, aandacht natuurlijk voor de internationale metal scene en dan de, de opkomende bands. Uh, maar uh, maandag dus de uh, Dutch Fury en daar heb ik aandacht voor natuurlijk de, de opkomende Nederlandse metal scene dat uh, behoorlijk uh, florerend is op het moment. Veel nieuwe bandjes, uh, ja, die, die melden zich aan en uh, met uh, nieuwe singletjes, EP'tjes en albums. Dus daar ga ik even aandacht hebben, aan hebben want uh, die hebben natuurlijk ook alle support hard nodig. Ja. En, uh, maar ook het uh, tweede uur uh, heb ik wat meer aandacht voor de, ja, de grotere namen binnen de me uh, Nederlandse metal. Zien uh, we natuurlijk de verwachte nieuwe single van Simone Simons, dat is de zangeres van Epica. En uh, Charlotte Wessels, uh, de oud-zangeres van D-Lane bij de symfonische metalbands. Uh, en het eerste uur heb ik uh, meer aandacht voor de, ja, de opkomende bandjes uh, die uh, net een EP hebben uitgebracht of net een, uh, een nieuwe single of dus ja, dat uh, kun je zo'n beetje verwachten. Bands als uh, EcoSite komt voorbij, een uh, metalcore band uit Haarlem uh, Amsterdam, regio. Darren Down komt voorbij. Inherited, zo'n talentvolle jonge band. Ik geloof dat ze uit het zuiden komen als ik me niet vergis, maar in ieder geval. Allemaal jonge jongens van nog geen twintig jaar. En die hebben zelfs de. Hoe heet dat nou? Wakken Metal Battle gewonnen. Hoe noem je Wakken, ja, van Wakken Open Air in Duitsland. Het festival En uh, dus dan, uh, vanuit alle regio's in Nederland zijn er dan uh, een soort van wedstrijdjes gehouden, battles zeg maar. En degene die dan gewonnen heeft binnen hun regio, die moet dan voor het hele land optreden. En dat was dus uh, een tijdje terug in uh, Harderwijk was de finale. En zij hebben gewonnen en dat was een band die uh, ja, van tevoren nog nooit uh, iets heeft uitgebracht. Geen demo's, niets. Geen eens uh, Facebook of social media heeft... Dus die uh, jongens hebben terecht gewonnen met een, uh, een werf van de show in Harderwijk. Zeker. Dus die uh, ga ik ook sowieso draaien, een van de nummers van hun uh, repertoire. En uh, ja, verder heel veel onbekende namen natuurlijk. Etcetic komt voorbij. Uh, uh, Colombian Nectar heb ik ook nog, dezelfde band als uh, de band. Uh, die ik eerder noemde. Uh, dus ja, er komt heel veel voorbij. Uh, het, uh, programma. Ja. Een heel rijk uh, gevuld programma met uh, heel veel lekkere muziek. Dus ik heb er heel veel zin in. Uh, Aanstaande maandag steeds meer, van 9 tot hm? 11 op zet 9 tot 11 inderdaad, uh, wel altijd hè, op maandagavond. Dus ja. Uh, ja, luisteren allemaal als je van lekkere metal muziek houdt. Of van Nederlandse metal in dit geval. Nou, je hebt nog ja. 9 minuten om uh, bij je werk te komen. Ja, ik moet nog eten en uh, mijn, mijn uh, tas nog inpakken. Dus ik heb nog wel wat te doen. Nou, hey, bedankt, bedankt. Ja, tot de volgende ja, ga week. Ja, gedaan, succes. Yo, tot doei, doei, doei. hoi werk ze. Doei, doei. Dank je. jullie ook. Succes, doei. hoi. Doei. doei. Go all the way. Ja. Nog een verzoekje of we even over de windhoofd hebben. Doe maar een verzoekje. Nog een verzoekje van Core, eh, onze Core Draaien natuurlijk. Ja. En die heeft het uh, aangevraagd van de groep Starbucks. Moonlight feels right. <middels> and watch the moon smile and bright I play the radio on southern stations cause southern builds are hell at night you say you came to Baltimore from home Ja. Eindelijk hebben we over de windhoos. Hè? Ja, we gaan het hebben over de windhoos. Er staat top. een stukje in het Noord-Hollands dagblad. Daarover. Je dus hebt je mond leeg eten, uh... Ik heb mijn mond leeg. Ja, was lekker, hè? Lekker ja, was een, taartje, hele, een lekker taartje was dat. Beb, nogmaals bedankt. Een hele fijne verjaardag. Ja, maak er wat van. Je hebt mooi dus. weer. Dus, uh, ja, dat weer. moet lukken. Ja. Dus... Maar, maar windhozen. Goed, ja. ja, de ene na de andere windhoos was ochtends te zien langs de kust. Juist op dat moment was groep 8 van de Franciscusschool uit Bennebroek... op schoolreisje bij de Natuurschool in Noordwijk. Daar heb ik op de school gezet, hè, Franciske school. Heb je, ja, de Franciske Kom je ja. uit Bennebroek dan? Ja, daar heb ik me niet oh. doorgebracht, tot 76 of zo, ja. Even oh, 60. vandaar dat jij zo bent blijven hangen in de jaren 60? Ja, <lacht> <lacht> Bennebroek nog steeds, hoor. <lacht> Een van de windhozen kwam op het strand af, recht op drie vissers. We snapten niet dat ze bleven zitten, zegt Van Kampen. De windhoog zoog alle spullen van de vissers de draaikolk in. tassen, petjes, alles ging de lucht in. De vissers renden weg, maar ze raakten niet gewond. Voor de kinderen was het een bijzondere ervaring, zegt Van Kampen. Ze waren uitzinnig. Sommigen vonden het wel een beetje spannend, omdat die windhoog zo dichtbij kwam. In totaal hebben we er een stuk of acht of tien gezien. Op meerdere plekken langs de kust werden windhozen gespot. Van Noordwijk tot Amuiden. Hoewel wervelstormen ontstaan als er veel warmte in de lucht zit... is het moment van de wervelstormen opvallend. Het is niet bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Ja, ik, ik vond het ook echt heel raar. Ja. Er is maar schitterende foto's erbij. Er moeten foto's gaan... Uh, ook ja. op Facebook staan uh, heel veel foto's of ervan. Ja. Noord-Noordlandse zijn ook mooi, inderdaad. Ja, ja. ja. ja. echt. Dan dus zie je dat water op... ook ja, omhoog mogelijk. komen. Nou, dus het weer is wel van hoor. Als dit soort dingen al hier Als... in. Dit is toch de eerste keer in Noord- of hier in uh, Amsterdam? Nee, het is wel eens nee? eerder geweest. Oh. Nee, het is, het is wel vaker voorgekomen. Maar het is een zeldzaam fenomeen. En acht of tien, ja. vraag ik me af of dat wel eens voorgekomen is. Ja, ja, ja, ja. ja, ja het weer verandert gewoon. Dus uh, we moeten hiermee. Ja. Leren leven en als die dingen op. Uh, op, op land dan komen, dan, dan ja. heb je toch echt wel een probleem uh, met je huisjes. Ja, maar ja, die vissers werden niet opgezogen alleen, die hengels en die petjes en zo. Dus, uh, ja. ja, maar ik weet niet of er vissersboten geraakt zijn of uh, iets. Nee, maar nog eens het vissers die aan het strand waren, wat je net voorlas. Ja, ja, ja, ja. alleen de spullen. Dus ze ja. konden zelf uh, behoorlijk wegrennen ervoor. Ja. Dat vind ik natuurlijk ook best wel opvallend. Want als ja. je zo'n tornado in uh, Amerika ziet, dan kan je ja. niet voor wegrennen. Nee. En die is inderdaad veel krachtiger of zo, hè? Ja. ja. Maar dat dus, is uh, misschien ook nog wel eens... Hè? Ja, ik wou, wil wel eens weten wat voor categorie dit valt. Ja. je hebt natuurlijk van 1 tot 5. Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Dus. Nou, misschien moet je dat zwaar. Misschien moeten ze dus, uh, de beeld dus bellen. Want ik heb het niet op het journaal gezien of zo, hè? Nee, daar werd ook niet gezegd van wat voor... Uh, Nee. Ik denk dat dit nog ineens bijeen valt, hoor. Dus het nee. zal wel, uh, wel meevallen. Maar ja. Ik <laughs> dus. nou, ben benieuwd. Even misschien, ja. want we zitten aan een leuke... Uh, Je zit naar een filmpje te kijken, hè. MUZIEK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 scendere Max Vedo un segreto avvicinarsi qui Max presentatoren even wat tijd te gunnen om een gebakje op te eten, <laughs> hebben we twee lange nummers gedraaid. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. De Buoy's met uh, Give Up Your Guns, en natuurlijk uh, Paola Conte met Max, de Extended version. Ja. Dat blijft mooi. Ik was natuurlijk op vakantie in Italië, dan hoorde ik hem ook best wel vaak, ja. Paola Conte. Ja. Ik heb je nog eentje van Paola Conte? Doen? Ja, ja doe maar. Hoppakee. Gezellig toch.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 It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do me. do do do do do non perderti per do do do do via. via.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 I'm gonna you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 Ja, Zoals ik vanmorgen ook in de krant zo'n uh, column: iemand die voorstelt dat uh, <laughs> AOW'ers maar in dienst moeten in plaats van 17 jaar. Ja, <laughs> een beetje spanning, een beetje uitdaging. Ze ja, ja. kunnen misschien niet meer kruipen door de morgen, maar ze kunnen nog wel uh, ja, it uh, koken, ondersteunen en dat soort zaken. Dus, uh, ja, en als rentje je dood is, mis je er niet zoveel aan. Nee, dat is dan weer het voordeel. Maar uh, ik denk uh, dat je ze in het verzet nog hard genoeg nodig hebt. Is <laughs> ja, dus... Die is ook wel leuk, ja. Ik, uh, mijn man zit al zo lang te zeuren dat hij een grotere televisie nodig heeft. Ik heb een verrassing voor hem als hij thuis komt. Ik heb ze juist de bank een stuk naar voren geschoven. Ja, vind ik wel een goede, inderdaad. Ja. ja. Ja, nou, er zit al wat in. Ik weet dat ik veel te maf doe voor mijn leeftijd. Maar dat is nou precies wat mij zo jong houdt. Gekke geit. Ja, ja, ja. Ja. Even ja. ja, kijken, ik ben nog even een paar aan het zoeken hoor. Grote spin. Ja, wat doe je als die uh, in je auto zit? Nou, zit je vaak op Facebook? In, uh, ja, best ja? wel. Ik vind dit soort uh, dingetjes vind ik erg leuk. Ja, zeker Zoveel van wel. die slappe, ja. van die onmogelijke slappe dingen. Dat, ja. Ja, ik vind dat zo leuk. Ja. Nee, ik ik Hij zit eigenlijk voor de onzin erop. <laughs> niet ik, voor het laatste nieuws? Nee, nee interesseert me geen bal eigenlijk. Hebben we nog laatste nieuws? Hebben we nog laatste nieuws? Jawel, ha ik had het wel het net. Het voor de krant, ja, die heb ik voorlezen? hier. Ja. Even kijken, uh, deze. Oh ja, gaat niet door. Ja. Ja. ja. Ik ga hem even voor laten lezen. Ja. Eventjes wachten tot die... Ja. museum naar hdmz-gebouw gaat niet door. Het college heeft besloten om af te zien van de huur van het voormalige hdmz-museum... ...en daarmee is de voorgenomen verhuizing van het Zandvoortsmuseum van de baan. Dat is opmerkelijk, want eerder dit jaar leken alle lichten nog op groen te staan... ...voor de culturele herbestemming van het splinternieuwe museumpand. Wethouder Gert-Jan Bluis verklaarde zich eerder ondubbelzinnig voorstander... ...van een sociaal-cultureel verzamelgebouw met daarin een centrale rol voor het Zandvoortsmuseum... ...en als mogelijke medegebruikers Zandvoort Marketing, de lokale zender ZFM... ...genootschap Oud Zandvoort en de Bomschuitenclub. De uiteindelijke invulling zag Bluis als de grootste uitdaging, want ook de nieuwe eigenaar van het pand had een sterke voorkeur voor het plan van de wethouder. Negatief advies Op verzoek van de gemeente heeft het Zandvoorts Museum vervolgens onder leiding van penningmeester Peter van Delft een gedetailleerd en positief ontvangen plan opgesteld. Niettemin werd besloten om de haalbaarheid ervan te laten toetsen door het gespecialiseerde bureau Tornant Partners en dat heeft geresulteerd in een negatief advies. Kort gezegd komt het erop neer dat de kans op aanzienlijke exploitatietekort te groot wordt geacht, en dat de gemeente daar in de toekomst voorop zal moeten draaien. Daarom lijkt het verbeteren van het bestaande museumgebouw aan het Gasthuisplein een realistischer toekomstperspectief, al dus het rapport. Alleen maar verliezers. Het bestuur van het Zandvoortsmuseum is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken. Peter van Delft, dit is een gemiste kans voor Zandvoort en ik bestrijd de argumenten die worden aangedragen. Ik heb het gevoel dat het college na het recente fiasco met de verbouwing van theater de krocht geen ruimte meer ziet en het daarom niet aan de gemeenteraad wil voorleggen. Wat het extra onverteerbaar voor ons maakt is dat wij na sluiting van het hdmz ruim twee jaar geleden juist door de gemeente zijn gevraagd en niet andersom. Wethouder Gert-Jan Bluis erkent overigens dat het debakkel met de krocht en de herbestemming van het hdmz niet helemaal los van elkaar gezien kunnen worden. Ook de eigenaar van het HDMZ is teleurgesteld over het niet doorgaan van de samenwerking met de gemeente. Ik twijfel niet aan de intenties van de wethouder, maar dit besluit heeft ons zeer onaangenaam verrast. Nog steeds hebben we een sterke voorkeur om het gebouw als museum te laten voortbestaan. Daar is het voor bedoeld en het zou doodzonde zijn als straks alle speciale voorzieningen moeten wijken voor een nieuwe bestemming. Het is er niet eenvoudiger op geworden, al dus Menno Heineman van NL Properties die eigenaar Ed van den Broek vertegenwoordigt. Bietboom. Nou, ik vind dat het wel ik... goed hoor. Ja. ja, wat ik begrijp is, dat gaat ZFM dan uh, naar uh, het HDR? Nee, dat was ook het plan. Oh ja? Om dat samen te doen, ja. ja. Oké. Okay. Ja, maar dat gaat ook niet En dan gaat dan. de bomschuiten, dat zou oh. dan ook gaan? Ja, de schuiten zit hier beneden. Hè? Ja, ja. ja, ja, ja. Maar dan heb je een mooi pand hier natuurlijk. Uh. Ja, volgens mij gaan ze dat ook stoppen, want hierachter gaan ze het ook bouwen. Waar gaan ze bouwen? bouwen? Hierachter op dat pleintje. Een parkeerpatreintje? Ja, als het goed is wel. Oké. Okay. En dan zou dit misschien ook mee kunnen. ook een uh, Hup. Slopen we dat stukken. Je wil er niet wonen. Het is allemaal enkel glas. Het is slecht geïsoleerd en zo. Dus ja. Uh, yeah. Ja. Kan je toch isoleren? He? Dan kan je een hartstikke mooi woonhuis ja, maken. Ja. ja, ja, ja ik zag iets over Street Art. Als je een beetje naar beneden wil gaan daar. diep, diep, diep, boven. diep, diep, Diwidiw. Diwidiw. diep, Diw. Diw. Ja. Uh, street Art is nu voor start ga. Ja. Oh. Ik eh. Uh. Dat street art is ook op het Dolfirama uh, gedaan. Ja. Daar hebben ze musjes, nou ja, musjes, mussen. Ja. Groter dan de mus. En uh, daar zit ook een schildering aan de zijkant. Met ja. allemaal blauwe handen. En, en Die is mooi. Ja, oh. die is mooi. Maar goed, ik zal dit even voor laten lezen: ja. Street Art Zandvoort is van start gegaan de kop is eraf. Street art-kunstenaar Hugo Kaagman is vorige week als eerste aan zijn project in Zandvoort begonnen. De kunstenaar neemt momenteel de muur langs de kippentrap onder handen. Ook op andere locaties in Zandvoort worden deze maand muurkunstwerken gerealiseerd. Hugo Kaagman heeft zich laten inspireren door de naam van de trap, in combinatie met vissen, Zandvoort, zee en andere dieren. Zijn kenmerkende stijl, blauw en wit kleurgebruik en met schablonen aangebrachte afbeeldingen en patronen, is ook hier duidelijk te herkennen. Deze week beginnen ook op andere locaties kunstenaars aan hun murel. De muren van het voormalige Dolphirama wordt aan alle vierde zijden opgevrolijkt met een kunstwerk en ook de oude brandweerkazerne in de Duinstraat wordt voorzien van een kunstwerk op de muur. In het kader van Street Art Zandvoort wordt naast de zeven muren ook een buitenexpositie van het MOCO Museum op de boulevard geplaatst. In het Zandvoorts Museum is van juli tot september een street art tentoonstelling met spraakmakende kunstobjecten te zien, en bij South Beach, op het Zuidstrand, worden street art kunstwerken getoond. Meer informatie over Street Art Zandvoort 2024, waaronder een plattegrond, is te vinden op www.streetartzandvoort.com of op de website van Stichting Beleef Zandvoort, www.beleefzandvoort.nl slash